De ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, herkent zich niet in de kritiek van de Consumentenbond. Volgens directeur Oostdam worden klanten niet misleid. Hij zegt dat bepaalde variabele kosten gewoon niet meteen duidelijk zijn, omdat de hoogte ervan door veel factoren wordt bepaald. De Tweede Kamer heeft gisteren en vannacht in een marathonzitting de laatste besluiten voor het reces genomen. De vergadering duurde 18 uur werd onder meer gesproken over de begroting van minister Blok voor wonen... en de ontruiming van de tentenkampen in Den Haag en Amsterdam. Het record lang vergaderen staat op 19 uur en 23 minuten. Werd in 2006 gevestigd in de nacht van Ajaan... die leidde tot de val van het kabinet Balkenende 2. De voetbalclubs Buitenboys uit Almere en Nieuw Sloten uit Amsterdam... gaan weer tegen elkaar spelen. Dat hebben ze gisteravond besloten tijdens een eerste gesprek... sinds de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen van Buitenboys.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 In totaal kost de schikking Ballas Nedam 17,5 miljoen euro. Ballas Nedam werd verdacht van het betalen van steekpenningen... aan buitenlandse tussenpersonen in de periode 1996-2004. Het bedrijf heeft de kwestie in januari 2011... zelf aangekaart bij het Openbaar Ministerie. Met de nu getroffen schikking is ook een strafzaak van de baan... wegens omkoping van een Nederlandse ambtsdrager. Dat gaat om een betaling aan ex-gedeputeerde hooimaaiers... van de provincie Noord-Holland. De VVD'er wordt verdacht van corruptie. Een hoge Amerikaanse marinier is veroordeeld... voor het plassen over dode taliban-strijders. Hij krijgt een lagere rang en moet ook nog een boete betalen... van bijna 400 euro. Het incident gebeurde vorig jaar in de Afghaanse provincie Helmand. Begin dit jaar dook een video op waarop alles te zien was. De marinier plaste samen met drie ondergeschikten... over de lichamen van drie gedode taliban-strijders... en ook poseerde hij met de slachtoffers. De rechter vindt dat de hoogmilitair een slecht voorbeeld heeft gegeven. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen. In de noordoostelijke provincies valt soms wat winterse neerslag. Er zijn flinke verschillen in temperatuur. In het noordoosten wordt het hoger uit 1 graad. In het zuiden van het land kan het 8 graden worden. AMB Verkeersinformatie. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A15... Gorkum richting Nijmegen, voor meteren 3 kilometer. Aan de andere kant op die A15 voor meteren ook 2 kilometer. En dan nog een ongeluk op de A27, Gorkum richting Breda. Tussen knooppunt Hooipolder en Breda-Noord 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en het verkeer richting Breda... en Antwerpen kan beter omrijden, volgt aan de borden Roosendaal.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 Goedemorgen, vrijdag 21 december. De top van chemiepak die krijgt zo de uitspraak in de rechtszaak te oren. Uitocht naar de wintersport begint op gang te komen. En Ballas Nedam heeft miljoenen over om een rechtszaak te voorkomen. Ze hebben namelijk een schikking getroffen, Ballas Nedam met het Openbaar Ministerie van maar liefst 17,5 miljoen euro. En daarmee voorkomt het bouwbedrijf dat het wordt vervolgd voor het omkopen van buitenlandse tussenpersonen. Dat hebben het bedrijf en het Openbaar Ministerie vanochtend voor het openen van de beurs bekendgemaakt. Justitie-redacteur Robert Bas in de studio. Robert, waar gaat het eigenlijk om? Welke omkoping hebben we het hier over? Ja, eigenlijk weten we dat helemaal niet. Hè? Want uh, details over wie er is omgekocht in welke landen, die, dat wordt niet bekendgemaakt. Het enige wat we weten is dat Ballas Nedam de praktijken zelf heeft ontdekt en ja. zelf uh, in 2011 heeft gemeld bij het Openbaar Ministerie. Ja, en met, met het treffen van die schikking van 17,5 miljoen voorkomen ze dat er een openbare strafzaak komt waarbij alle details op straat komen te liggen. En dat is er klaarblijkelijk een uh, lief sommetje waard. En klaarblijkelijk was het dus niet schering en inslag en wist de top van het bedrijf er niet van? Uh, je kan je voorstellen dat het waarschijnlijk gaat om een buitenlandse vennootschap die onder Ballas Nedam valt. Het gaat om een administratie die ontdekt is op een gegeven moment de Ballas Nedam. Daar zagen ze bedragen in die niet goed verantwoord waren. En nou ja, dat hebben ze zelf gemeld. Want ze wisten natuurlijk op een gegeven moment dat het toch wel naar buiten kon. Ze hebben het zelf initiatief genomen. En ja, denk ik ook wel met het idee van als we nou een schikking treffen, dan voorkomen we dat het hele verhaal op straat komt te liggen. En de waarmee het bedrijf veel meer schade zou leiden dan die 17,5 miljoen van nu. En die omkoping, dat gaat dus om een zaak in het buitenland. Ja, als je. Dat is het bijzondere. Het gaat om omkoping van buitenlandse tussenpersonen... buitenlandse agenten. Maar als je het persbericht goed leest... staat er een heel cruciaal raar in. De zaak in verband met de betaling aan de Nederlandse ambtsdrager is hiermee ook beëindigd. Verder zegt de openbaar ministerie er niets van. Wij weten inmiddels dat het gaat om een betaling die verricht is... aan de ex-gedeputeerde hoijmaaiers van de provincie Noord-Holland. Nou, je weet, die wordt op dit moment vervolgd wegens corruptie. We wisten ook wel dat er in het onderzoek van de Rijkschefers... verschillende betalingen waren geconstateerd van bedrijven... Cash aan Hoijmaijers. Uh, Fortjes was bijvoorbeeld een van die bedrijven. En Ballers Nedam. Nou, en we weten nu ook dat die betaling... waar de dus een luchtje aan zit... nu geschikt is met deze uh, betaling, dit, dit schikkingsbedrag. En betekent dat dat het ook voor Hoijmaijers... verder geen gevolgen dan meer heeft? Nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat uh, Ballas Nedam... die nu schikking betaalt voor die betaling... dat is een, impliciet toch een soort schuldbekentenis. Van ja, die betaling deugt niet. En uh, waar iemand is die omkoopt, is ook iemand die omgekocht is. Dus het is in het nadeel van hooijmaaiers. Want ze bekennen eigenlijk schuld... en daarmee zou dat dus voor hem belastend kunnen zijn. Zo zou je het zeker kunnen zien. En 17,5 miljoen euro, is dat eigenlijk veel? Want ik heb geen idee hoe die, hoe die bedragen er nou, zijn. Dat is, een, dat is een fors bedrag voor een schikking. Uh, dat bestaat voor een, uh, een deel uit uh, een transactie die ze moeten betalen, een deel een boete en 12,5 miljoen euro... die ze nog terug zouden moeten krijgen van de belastingdienst... waar ze nu van afzien. Nou, Dat is voor een bedrijf in deze tijden, een bouwbedrijf... als ba Ballas Nedam, toch een fors bedrag. Goed, maar meer weten we niet. Dit is eigenlijk alles wat we weten. We zullen ons best nog meer uitvinden. <laughs> Ik vertrouw op je. Dankjewel, Robert. Robert Bas was dat. Gaan we naar een andere zaak die wel in de openbaarheid is gekomen. Maar dat was ook niet zo moeilijk. Want het was een van de grootste branden de afgelopen decennia. Die brand bij Chemiepak in Moerdijk. Doordelijke slachtoffers vielen er niet en niemand raakte gewond, maar de milieuschade die was enorm. 7 miljoen euro aan schade. Vandaag horen de directeur, de veiligheidscoördinator en de productieleider van Chemie Pak of ze volgens de rechter schuldig zijn aan die brand. Verslaggever Henrik Willem Hofs is bij de rechtbank gaat zo luisteren naar die uh, uitspraak. Uh, waar worden de drie mannen nou eigenlijk ook alweer precies van verdacht Henrik Willem? Nou, de belangrijkste verdenking is opzettelijke brandstichting. En dat wil niet zeggen dat zij die brand zelf hebben aangestoken. Maar dat ze niks hebben gedaan aan de slechte veiligheidsomstandigheden op het bedrijf. Dat ze daar laks en onverantwoord mee om zijn gegaan. En de officier van justitie Ingeborg Koopmans verwoordde dat begin november toen ze het requisitor uitsprak als volgt. Het beeld dat opreist uit het dossier is ontluisterend en zeer verontrustend.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 Nou, fout ging het, hè. Bijna twee jaar geleden, 5 januari 2011 in Moerdijk. Die enorme vuurballen ziet iedereen misschien nog wel uh, op het netvlies. Uh, uiteindelijk kwam er ook een forse strafeis. Vier jaar uh, onvoorwaardelijk tegen de directeur. Drie jaar tegen de veiligheidsman. Twee jaar tegen de productieleider. Nou, en de vraag is dus of die... Uh, grote hoge strafeisen die toch ook als een symbool worden gezien naar andere bedrijven in de sector. Van let op, je bent niet alleen verantwoordelijk voor je werknemers in je bedrijf, maar ook voor je omgeving. Of die strafeisen worden overgenomen vandaag. De officier wilde gewoon een voorbeeld stellen. Absoluut, ja. ja. Nou is het twee jaar later. Uh, is er ondertussen wat veranderd op het bedrijventerrein van Moerdek? Ja, er is best wel veel veranderd. Er was natuurlijk ook veel kritiek op de brandweer toen de tijd die was aan de late kant. De manier waarop ze geblust hebben was ook niet perfect. Daardoor heeft die brand ook behoorlijk kunnen woeden. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een bedrijfsbrandweer op dat terrein. Die is nu in oprichting, in opbouw. Er wordt een kantoor. Uh, kazerne neergezet waar zes brandweermannen permanent uh, de boel bewaken. Dus als er een brand is, dan kunnen ze daar heel snel bij zijn met de juiste middelen. Dus in die zin is er een hoop veranderd. Daarnaast liggen er nog een heleboel uh, rekeningen die betaald moeten worden. Je zei 7 miljoen. Nou, er kan nog een nulletje bij, Bert, want het is 70 miljoen euro okay. wat die brand heeft gekost. En alle overheden uh, zitten met die rekening in hun maag, want het bedrijf is inmiddels failliet. En toch proberen ze nog via rechtszaken op uh, wat er dan nog van het bedrijf over is om die rekeningen daarop, op die mensen en op die goederen te verhalen. Om half tien begint de rechter met de uitspraak. Hoe laat weten we wat de uiteindelijke straf zal zijn? Ja, het zal een uurtje, twee uur duren... en nog een heel klein aspectje ook wat nog aan het licht komt... waar de rechter zich eigenlijk nog niet over uitgelaten heeft... is over die medewerker hè, die de gasbrander heeft gebruikt bij de pomp... om die te ontdooien. Die man staat niet terecht, die andere mensen wel. Wat vindt de rechter daarvan? Dat moet hij ook in zijn vonnis meenemen. Wat hij daarvan vindt, of daar misschien toch nog... een een, een aparte zaak tegenkomt. Later dus, we zullen op... het afwachten. Nou, niet alleen afwachten, we gaan het gewoon uh, horen van jou. Horen. <laughs> ja? Ja. aan het werk, jongen. Later op deze zender hier op Radio 1, Henrik Willem Hofs. De hele ochtend hebben we het over het eind van de wereld. Maar in de, in de Verenigde Staten hebben ze het uh, over een echt ravijn. Het begrotingsravijn. Dat noemen ze daar fiscal cliff. Democraten en de Republikeinen moeten voor 1 januari een akkoord bereiken... dat de staatsschuld binnen de perken gaat houden. Maar een belangrijk voorstel van de Republikeinen van vannacht haalden het niet. Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal, Willem Post... legt uit wat er is gebeurd vannacht. ...om in uh, om de om terminologie van uh, vandaag te blijven. Uh, ja, het lijkt echt het uh, einde der dagen voor, uh, voor, uh, voor de republikeinse leider Bener. Het was zijn deconfiture, zou je kunnen zeggen vannacht. Want hij kwam met een plan B... Uh, eigenlijk bedoeld voor zijn conservatieve republikeinen... die dat dan massaal zouden steunen. Want waar gaat het even om? Yeah. Kijk, in dat totaalpakket waar Obama nu mee komt... Hè, heeft Obama gezegd van... ja, jeetje, al die bezuinigingen die we gaan doorvoeren... op sociale verzekeringen ook. Ik neem het voor mijn verantwoording. Maar ik vind wel dat de rijkste Amerikanen... dan iets meer belastingverhoging moeten betalen. 250.000 dollar per jaar moet je dan verdienen of meer. Nou, in dat plan B van Benar... Uh, was het uh, 1 miljoen dollar of meer. En, en nou, Benar dacht, dat is toch eigenlijk een veel beter plan. En ik zorg ervoor dat mijn conservatieve achterban mij steunt. Nou, wat gebeurt er vannacht? Uh, onze tijd vannacht. Dat was gisteravond in Washington. Uh, BNR uh, belegde een, een, een spoedvergadering met zijn conservatieve achterban. Ging in gebed om uh, wijsheid te vragen. Uh, heeft een paar minuten gesproken met, met zijn mede-republikeinen. Pakte zijn koffer en zei tegen de pers... Even van de korte verklaring. ik krijg het er niet doorheen en ik ga nu naar huis. Nou, en ja, dat was totale chaos. en Ja, uh, het plan gaat dus niet door. Geen alternatief voor Obama's plannen. De bal ligt weer helemaal nu bij, uh, bij het Witte Huis. Ja, maar nou uh, tellen de dagen af uh, en op 1 januari moeten ze eruit zijn. Ja, absoluut. En er is nu een kerstreces... Ja, dat betekent dat uh, alle ogen op 27 december, 28 december misschien nog gericht zijn. Eh, want ja, dan moet er toch iets van een deal komen. Het wordt dus, uh, ja, het klinkt als een cliché, maar het is, het is echt waar. Het wordt nagelbijtend spannend. We zien nu juist de afgelopen weken, afgelopen maanden, dat het echt beter gaat met de Amerikaanse economie. De groei trekt aan en de werkloosheid gaat wat naar beneden, enzovoort, enzovoort. Ja, dit, dit moet niet gebeuren, want dat is voor de Amerikaanse economie heel slecht. Maar ook voor de wereldeconomie. Dus er moet en zal een deal komen. Want waarom is het voor de wereldeconomie zo slecht, Willem? Nou ja, dat de Amerikaanse economie, en dat vergeten we misschien nog wel eens, eh, nog steeds de economie nummer één is. Hè? En ja, kijk, als Amerikanen minder besteden, hè, dan, dan heeft dat natuurlijk ook een hele grote invloed op de rest van de wereld. En, eh, dit is toch een van de lichtpunten in de wereldeconomie nu, de Amerikaanse economie. Hè? Daar waar vier jaar geleden zeg maar de VS de zieke man van de wereld was, nu is dat Europa natuurlijk een beetje. Ja, we, moeten, we kijken allemaal nu naar Amerika. Daar komen de goede cijfers vandaan. En met honderden miljarden extra automatische bezuinigingen... Want dat gebeurt er hè, op het moment dat ze uh, er niet uitkomen. Ja, en dan gaat ook iedere Amerikaan meer belasting betalen. Het is een soort automatisme wat van tevoren is afgesproken. Nou ja, weet je, ik, ik, ik denk dat uiteindelijk er wel een compromis zal komen... dat Obama zal zeggen van, nou ja, goed, nu kom ik met mijn plan... en dan moeten we misschien naar 400.000 dollar of meer per jaar. En ik gok nu op mijn democratische achterban in het huis van afgevaardigden en in de Senaat en uh, de gematigde Republikeinen, want die heb je ook hoor... die zullen dan meestemmen in het belang van Amerika. En wij zeggen dan ook een beetje in het belang van de wereld. Heet. En dat was Willem Post over de Fiscal Cliff, oftewel het begrotingsravijn. Straks deze middag worden de files verwacht op de grote routes naar de wintersportgebieden. Eerst het verkeer in Nederland van hedenochtend. Wat de files betreft zijn er niet veel, maar toch, Tamara Bruggeman meldt zich. Ja, het valt mee inderdaad. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A15. Dat valt dan niet mee, Gorkum richting Nijmegen. Tussen de afrit-Leerdam en meteren, drie kilometer. Ook aan de andere kant, op die A15, richting Gorkum staat het vast voor meteren, drie kilometer. Een ongeluk op de A27, Gorkum richting Breda, tussen knooppunt Hoijbolder en Breda-Noord, 8 kilometer. De weg is daar wel weer vrij, maar het verkeer kan ook nog omrijden. Verkeer richting Breda en Antwerpen volgt de borden Roosendaal. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. We hebben dus een dorpje in Frankrijk. We hebben een dorpje in Turkije. En dan hebben we ook nog een dorpje in Zuidoost-Servië. Waar je moet zijn om het allemaal te overleven. Joost van Egmond is daar. Want uh, Joost, waarom dit dorpje en waarom vandaag? Het dorp Ruttein heeft ook zo'n um, zo piramidevormige berg. Net zoals in Frankrijk en Mexico. Er zijn er wel meer. En die uh, bergen die zouden een uh, heel spannend magneetveld uitstralen. Uh, volgens sommige theorieën zijn ze door buitenaardse wezens neergezet. En dat zou bescherming bieden tegen, um, tegen de apocalyps die voor vandaag wordt verwacht. En de, die bergen die zien er net zo uit zoals die berg bijvoorbeeld daar in Frankrijk? Ja, ik heb gezien, het is echt, het is echt een piramide. Het schijnt een uh, speciale manier van verzakken te zijn... die in Karsgebergte voorkomt. En ja, het is, het is absoluut een piramide. Daar is verder geen twijfel over mogelijk. Bram van Meulen hoorden we nog niet zo lang geleden. Ik denk een half uurtje geleden had ik daar uh, een gesprek mee. En Bram zei, het is hier vooral een toeristische hype. En die burgemeester van het dorpje is hartstikke blij... want er komen allemaal toeristen naar zijn dorp toe. Hoe is het uh, daar in Servië? Exact hetzelfde hier. Het is een... Um... Uh, uh, dit is echt een typisch spookdorp. Daar zie je er heel veel van in deze regio. Het was pakweg 50 jaar geleden een behoorlijk welvarende kolenmijn. Toen wonen er nog een man of 4000. Nu zijn dat er ongeveer 100 En um, zelfs onder die 100 mensen is de werkloosheid nog gigantisch. Dit zijn echt dorpen die verlaten raken. Dus de burgemeester is inderdaad helemaal uh, klaar om de gasten te ontvangen. Hij hoopt aan uh, promotie van het dorp te kunnen doen. Uh, alle lokale handelaren van wijn tot jenever tot sokken tot wat ze ook allemaal maken... staan daar klaar voor de gasten om ze vooral zoveel mogelijk spullen aan te smeren. Dit is voor dit dorp een, een fantastische kans om zichzelf een beetje op de kaart te zetten. En welke verhalen horen daarbij? Want je hoort wel eens dan van verhalen van piloten die het al in de lucht zien liggen... omdat het oplicht en dergelijke. Hoort dat ook bij dit dorp? Piloten die hun motoren zagen uitvallen Komt toen ze droog vloog. Ja, ja dat was, de legende gaat dat niemand eroverheen wil vliegen. Dat wil uh, de luchtvaartmaatschappij hier niet bevestigen. Maar um, ja, dus zoals dat gaat, dat gaat, wordt dan heel hardnekkig. Um, de piloten zouden hun motoren echt hebben zien uitvallen. En vervolgens zouden niet meer overheen worden gevlogen. Het is ook niet zo'n heel gangbare route. Dus het is moeilijk te controleren hoeveel <laughs> mythe en hoeveel waarheid is. Waar dat soort verhalen gaan. Het was ook bijvoorbeeld in de Romeinse tijd al een, een badplaats... waar mensen kwamen om van sneller van hun wonden te genezen. Die, die mythe die gaat al, al heel lang. En ja, zoals gezegd, het is ook een heel speciale berg. Het, dit vraagt om legendes. Staan er ook heel veel journalisten? Er staan heel erg veel journalisten. Um, gisteren waren er absoluut nog meer journalisten dan, uh, dan buitenlandse gasten. In ieder geval lokale mensen waren er vrij veel. Maar de echte de storm van de Britten, zoals hier in de pers uh, het wordt genoemd... Die, die moet nog komen. Ze zouden vandaag komen... Misschien wordt het vanavond, misschien zijn ze ingesneeld... en misschien komen ze natuurlijk ook gewoon helemaal niet zoals het gaat met dit soort hype. Ja, Goed, in ieder geval, de journalistiek is er erg uh, druk mee. Dank je wel, Joost. Joost van Egmond was dat. Dat is uh, Servië. In Nederland uh, hebben we ja, niet zozeer een berg... maar we hebben wel een hooggelegen boerderij. En die ligt... Uh, Juist. Ja, Ons in de Achterhoek, toch, Mijn Remmers? In, in Aalten, ja, daar ligt die. Maar ieder zo zijn taak heeft. Volledig zelfvoorzienend, diepvrieskist vol met eten. En we gaan nu eventjes naar de kippen. Ruben is druk bezig. Is this your daily work? Yes, that's my daily work. Every morning, the chickens. Yeah. Have to. How many are there? About 80. 80 kippen. Ja, als je ook bijna 7000 wekflessen hebt... en drie vrieskisten helemaal vol, zeven op voorraad schuren... dan uh, snap ik ook wel het aantal kippen ja. En this is just part of the flock. Oh, dat is nog maar een deel. So they zijn hier voor of course, the eggs. maar ook voor de the for the meat. Yes, the the roosters are for the meat. And, and yesterday we just uh, slaughtered some. And uh, we gaan have it for dinner tonight. <laughs> <laughs> Vanavond worden er een paar opgegeten. Die zijn gisteren geslacht. Ja, het is volledig zelfvoorzienend hier op deze boerderij aan de rand van Aalten... Want mocht het fout gaan, en daar geloven de mensen zeker in... dan uh, komt er water en dan ligt Aalte net boven dat niveau van het, tot hoever het water komt. En dan hebben de mensen dus genoeg te eten om het een hele tijd uit te kunnen houden. Zo. En dan nu even naar binnen, laten we de kip achter ons. Iedereen heeft hier zo zijn taak. Er zijn mensen die uit oorspronkelijk Maleisië komen. Druk bezig met behangen. Ik zag net achter in de schuur, daar werd gelast. And here's some breakfast going on. People from New Zealand. So, how, how will this day gonna be? Uh, this day is going to be a normal day for me. Gewone dag. I'm presently having breakfast, after which I shall do a bit of biblical studies. Yeah, I'm Bible be, study. I'm going to be reading the scriptures for a little while. Yeah. And then I And will... it's no doom day today. It's no doom day today. However, things in the world are getting quite serious, and we must take notice of this. And biblically, uh, we believe in this particular co community that we are at what the Bible calls the end of the age. Ja, het komt er zeker wel aan, maar niet vandaag. Maar als je goed naar de tekenen in de wereld kijkt... en we hadden het hier net aan tafel al over de kredietcrisis, de stock exchange... maar ook wat er in Israël gebeurt en op andere plekken in de wereld... dan denkt men toch dat er van alles uh, aan, het, aan het gebeuren is. Ja, prachtig uitzicht, aalten, mooie boerderij. Dick, jullie gaan hier niet voor eeuwig blijven, hè? Dat niet. Van plan om uiteindelijk naar Israël te vertrekken. Dat klopt, Ja. Dat is... Uh, Jeruzalem is het doel. Ja, daar gaan jullie uiteindelijk naartoe. Maar dit wordt een gewone dag, net als alle anderen. Dit, uh, en niet die gekte, die hype die bezig is. Niet die hype die bezig is. Dus nee. morgen is het gewoon 22 december. Zo is het en daarmee sluiten we af in Aalte... bij de wachters van de nacht, zoals ze officieel heten. Overigens gelegen aan de straat, nog wel op nummertje 13... Dat wel, de toeval. De groeten uit Aalten kreeg u van Maino Remmers. Over twee weken is het zover. Dan begint de nationale politie. Gerard Bouwman is vanaf 1 januari de landelijke korpschef. Toch denkt Bouwman niet dat de burgers meteen die verandering zullen opmerken.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 Maar dat is het al. Ja, daar goed, bij, bij grote calamiteiten, <laughs> wij weten 112 1 2 en... Ja, 0-900-8834, nee, maar dat, dat, dat, is, dat was gelukkig al zo. Gerard Bouwman, de chef van de Landelijke Nationale Politie. Op 1 januari gaat dat allemaal van start. En vandaag begint de kerstvakantie voor eigenlijk heel Nederland. Dat betekent dat mensen vaak vroeg naar huis willen om met de auto naar de wintersportgebieden te gaan. Dus ook is van de ANWB. Um, Goedemorgen. Begint het al een beetje erg als druk te worden? Nou, nou, het valt op dit moment wel mee hoor. Vanmiddag verwachten we eigenlijk wat een iets drukkere spits, 120 kilometer. Maar het zal allemaal wel meevallen in Nederland. We verwachten natuurlijk meer druk in het buitenland, want er gaan zo'n 800.000 Nederlandse vakantie. En daarvan gaat de helft richting het buitenland. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk. Dat zijn ja. een beetje de wintersportgebieden. Ja, in Duitsland is het de populairste buitenlandse bestemming. Dus daar wordt het erg druk. al vooral in Zuid-Duitsland. En daar verwachten we vooral morgen wat vertraging. Onder meer op de A8 richting Salzburg. En de A93 richting Innsbruck. Dus daar wordt het, daar wordt het er wel dringen. Nou, op de tweede plaats komt België natuurlijk. De Belgische Ardennen. En op de derde plaats als populairste wintersportland is Oostenrijk. Nou, Oostenrijk, daar wordt het vooral druk. In Tyrol, Salzburg, Salzburgerland en Vorarlberg. Ja. En dan even de knelpunten daar. De A12 Koestuin-Insbroek, De A14 Breekt Bloedins. En dan uh, de route via de Fernpas, Dan heb ik het over de B179. En um, je hebt het over morgen pas uh, files. Maar uh, we vertrekken toch met z'n allen vanmiddag al. Ontstaan er niet erg als uh, op weg naar die wintersportgebieden dan al files? Nou, het is natuurlijk wel wat drukker uh, vanmiddag ook wel. Maar toch uh, de meeste vertraging verwachten toch uh, morgen. En dan natuurlijk uh, volgende week zaterdag vanwege terugkerend verkeer. Ja, en is er trouwens veel sneeuw? Nee, nou het valt mee. Er wordt, ik heb nog of even hier gekeken. Dus er zijn wel goede omstandigheden natuurlijk. De winters, maar er wordt niet echt extreem veel sneeuw verwacht. In Oostenrijk bijvoorbeeld, daar, wordt in het westen, daar blijft het droog. En in het Oosten daar valt dit weekend wel wat, wat sneeuwval. Ja, en dat, dat betekent dus dat het op zich allemaal wel meevalt. Uh, ook, ook trouwens in Nederland uh, de komende tijd met de drukte? Ja, ja we wachten eigenlijk in uh, Nederland eigenlijk niet zoveel drukte. Ja, natuurlijk Traditioneel, tweede kerstdag is het wat drukker dan normaal. Waar dan gingen we ook alweer de... naartoe op tweede kerstdag, weet jij het nog? Sorry? Waar gingen we ook al naartoe, naartoe op tweede kerstdag? Ja, want ik, ik denk toch wel de meubelboulevard. Oh, die zijn toch wel <laughs> erg populair. <laughs> ik klaag je een beetje, John. Hé, hey, we zijn helemaal bij en, nou ja, goed, en we houden het ook uh, okay. goed bij. En het beste is altijd achter de files aan, heb je mooi eens geleerd. John Zohoka van de ANWB was dat. Sven zit al helemaal te popelen, want Zo is het. volle uitzending. Waar ga je, je het allemaal wordt, over ja. hebben? Nou, het begon allemaal met, het, uh, met een paar Friese rech rechters die klagen over werkdruk. Maar intussen verspreidt dat geluid zich als een olievlek ja. over magistraal Nederland. Hebben rechters het echt zo zwaar. Ik ga er zo meteen over praten met de vakbond voor rechters. En Nederlanders emigreren massaal naar België, Bert. Alleen oh. al in Antwerpen vormen Nederlanders nu de grootste immigrantengroep, groter dan de Marokkanen. Schrijver Tom Lanois laat zijn licht schijnen. Ja, het Otteren. schijnt niet goed te zijn, dus. Noor. Nou ja, ja, ik, het, <laughs> <laughs> ik, ik weet niet zeker of Antwerpen er gezelliger door wordt, maar dat horen we zo meteen van, van de Belgische auto's. Zo is het. Fijn weekend, Bert. Jij ook. Dank je. Nieuws nu, Doral Negens. Radio 1 de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen herkent zich niet in de kritiek van de Consumentenbond... dat reisaanbieders op internet hun tarieven nog altijd lager presenteren dan ze in werkelijkheid zijn. Volgens ANVR-directeur Oostdam worden klanten niet misleid. Hij zegt dat bepaalde variabele kosten gewoon niet meteen duidelijk zijn... omdat de hoogte ervan door veel factoren wordt bepaald.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 En in Laren wordt vanmiddag de vliegramp in het Portugese Faro herdacht. Daarbij kwamen 20 jaar geleden 56 mensen om het leven. 106 mensen raakten zwaar gewond. In de Sint-Jans-Basiliek in Laren staat een glazen gedenkplaat... met daarop de namen van de omgekomen passagiers en bemanningsleden. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Meteren 3 kilometer. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden... en daarom is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Rechters bundelen verzet tegen hoge werkdruk. Succesvolle proef met wijkverpleegkundigen dreigt te sneuvelen. Inwoners van Aleppo hebben een zeer zware winter. En het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Het is twee over half tien. Dit is de KRO Met goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Vredepeel Op de Luitenant-Generaal Bestkasserende. waar de Patriots klaarstaan voor het transport naar Turkije. Twitter met ons mee. Hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen Meer dan 500 Nederlandse rechters, dames en heren... hebben binnen een week een manifest ondertekend tegen de hoge werkdruk. De protestactie begon bij het Hof in Leeuwarden... en verspreidde zich als een olievlek over het land. Vanochtend praat de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak... dat is, laten we zeggen, de vakbond voor rechters... in de Vrieshoofdstad met de protesterende rechters. Maar ja, van de Scheppop, als ik het goed uitspreek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Scheppop, hè? Van de Scheppop, ja. Van de Scheppop. Voorzitter van die vereniging, massale bijval voor het protest. Verrast u dat? Nee, het verrast mij niet. We hebben deze signalen uh, al langer uh, gekregen. En uh, ja, deze signalen komen nu naar buiten toe. Ik ben zelf strafrechter in de rechtbank in Den Haag. En ook op mijn rechtbank hoor ik deze geluiden. En uh, ja, het heeft nu deze dynamiek gekregen. Ja. Maar het verrast mij dus helemaal niet. Zeurt u niet een beetje? Wat zegt u? Zeurt u niet een beetje? Ehm... Um... Ik denk het niet. Ik denk dat het zo is dat uh, rechters uh, weldenkende mensen zijn en dat als rechters met zo'n signaal naar buiten komen, dat er echt wat aan de hand is. En uh, ik heb daar dus uh, niet helemaal, helemaal niet dat gevoel bij dat er gezeurd wordt. Er moet echt uh, naar gekeken worden wat nou, hier uh, aan de hand is. Uh, we gaan als uh, vakvereniging daar ook een werkdukonderzoek uh, naar laten doen, want ik denk ja. dat het belangrijk is om helder te krijgen wat er precies uh, speelt. Maar oh, je moet het maar anders nog uh, doen. Dat onderzoek dat gaat, gaat van start, ja. uh, maar ik denk dat het zo is dat als rechters aangeven dat het over de schoenen loopt, uh, dat, het, uh, dat er echt iets aan de hand is. Dus dat de, de hoogste tijd is om daar uh, goed naar te kijken met maar, elkaar. Maar nou verwijst oud-procureur-generaal Steenhuis in NAC Handelsblad uh, op het feit dat rechters steeds langer doen over het afhandelen van zaken, terwijl dat niet per se veel ingewikkelder is geworden. Nou, dat ben ik dan niet met hem eens. Ik denk dat er uh, sprake van is dat de zaken steeds intensiever worden. De zaken worden zwaarder. <tiek> Als ik spreek vanuit het uh, strafrecht... dan is het zo dat er erg veel zaken door het Openbaar Ministerie... de lichtere zaken door het Openbaar Ministerie middels worden afgedaan. En dat betekent automatisch dat de zwaardere zaken naar de strafrechter komen. Ja, maar volgens en... het Centraal Bureau voor de Statistiek... deden rechters in 2011, het afgelopen jaar dus... 102.000 strafzaken af. En dat was bijna een kwart minder dan vijf jaar geleden. En het aantal rechters bleef zo wat gelijk. Dus hoe kan die werkdruk dan zo enorm zijn gestegen? Ja, ik, uh, ik ken die cijfers ook. Ik denk dat het daarom ook goed is dat dat nader wordt uitgezocht. Um, want de macrocijfers die kloppen dus wat mij betreft niet... Met wat ik zie gebeuren op de werkvloer. En ik zie collega's s'avonds en in het weekend hard doorwerken. En dat is helemaal niet erg. Want nogmaals, daar zijn wij voor om goed ons werk te doen. Maar het begint inmiddels dus vormen aan te nemen die echt onverantwoord zijn. En om een voorbeeld te geven. Ik heb gisteren een zitting gehad. Twee meter dossier moest ik doorploeteren. En ik heb daar één dag tijd voor om dat, uh, om dat te kunnen uh, wegzetten. En dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Maar hoe komt dat dan? Nou ja, dat zeg ik. Dat moeten we gewoon goed gaan uitzoeken. Maar u en bent zelf rechter. Op... U hebt ermee te maken. Dan weet u toch wel waar het komt. Uh, ik heb één dag voorbereiding om die zaken door te, door te nemen. En dat is zoals het is. En dat is wat de collega's ook, uh, ook uh, constateren. En het uh, moet allemaal door het hoofd. Je moet het allemaal tot je laten doordringen. En uh, daar is dus onvoldoende tijd voor. Maar als er minder strafzaken zijn dan vijf jaar geleden, waarom hebt u dan maar één dag voorbereidingstijd? omdat hij, Ja, dat, nou, dat is dus precies wat er, wat, er, wat er ingewikkeld aan is. Het is het geluid van de werkvloer ten opzichte van de macrocijfers... Van, uh, die u zojuist noemt, die CBS-cijfers. Ja. Um, maar doorgaans en, kloppen uh, CBS-cijfers ook, hè? Wat zegt u? Doorgaans kloppen CBS-cijfers. Ja hoor, ik betwist het ook niet. Maar er zit dus een hele rare twist in... Uh, in de zin dat het, uh, uh, dat het op de werkvloer zo beleefd wordt. En wij kunnen gewoon niet meer om die signalen heen. Nee. Ehm... Um. Hoe ziet een boze rechter er eigenlijk uit? Nou, ik ga om te praten met de collega's in Leeuwarden. Uh, we zijn onderweg nu. En uh, wij gaan daar uh, om uh, naar ze te luisteren, om uh, hun zor de zorgen te delen uh, over kwaliteit en over werkdruk. Ja. En we gaan ook daarheen om ze eigenlijk een hart onder de riem te steken, want ik denk dat, uh, dat u wel met mij eens wilt zijn dat het voor rechters geen dagelijkse kost is om voorpagina nieuws te zijn. Nee. Uh, dus uh, we gaan dat maar eens even aanhoren. Ja. En uh, verder denk ik dat uh, deze rechters uh, niet boos zijn, maar dat het in redelijkheid uh, gewoon uh, nu te veel is geworden. En dit. Het signaal is nu afgegeven. Maar het is toch een beetje oh. raar dat de CBS-cijfers, die macro-cijfers waar u het over hebt, dus iets anders uh, uh, indiceren dan uh, het gevoel op de werkvloer. Tegelijkertijd <coughs> klimmen de rechters hoog in de boom nu, terwijl er nog een onderzoek moet worden gedaan naar hoe hoog die werkdruk dan daadwerkelijk is. Met andere woorden, de, u trekt de conclusie over dat het onderzoek gehouden is. Ik trek geen conclusies. De signalen worden nu afgegeven. En ik denk dat het belangrijk is om nu dus nader te onderzoeken wat er, waar het precies zit. Waar het hem in zit. Ja. Dat gesprek gaan wij ook aan met de collega's in het land. We hebben inmiddels onze leden opgeroepen om 11 januari naar, uh, naar de NVVR te komen. Om bijeen te zijn om daarover uh, te hebben. Kijk, rechters zijn gewoon redelijke mensen. En uh, die vinden het eigenlijk helemaal niet uh, prettig om hier zo over naar buiten te moeten treden. Dat is wel wat er nu gebeurt. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat wij met de beroepsgroep in gezamenlijkheid uh, deze deze zorgen delen en ook dit gaan kaderen en het proces in gang laten gaan en zien dat wij daar weer uh, op een goede manier uh, slagen in kunnen maken. Ja. Dus Wanneer, dat, dat, is wat, dat is het proces wat nu in gang moet komen en waar de NVVA dus een rol uh, in wil spelen. Wanneer is uw volgende zaak? Mijn volgende zitting bedoelt u? Ja. Die ga ik doen uh, volgende week vrijdag en uh, daar heb ik volgende week donderdag de tijd voor want dan pas heb ik de dossiers op het bureau liggen. En voor die tijd niet? En voor die tijd niet? Nee. Ja, er want is, is niemand de bij de, de rechterlijke macht die zegt nou neem ze mee voor het weekend? Nou, die dossiers die zijn er nog niet. Want het zijn mensen, dat kan ik u uitleggen... dat zijn mensen die in bewaring worden gesteld deze dagen... en die uh, moeten dan uh, voor de Raadkamer gebracht worden. Dat speelt ja. nu allemaal. En die mensen spreek ik dus volgende week vrijdag. Just. Dus weer één en dag door... voorbereidingstijd. Eén dag voorbereidingstijd, ja. ja. ja. ja. En, en neemt u dan wel de goede beslissing bij het uh, spreken van vonnis? Ik doe daar mijn uiterste, uiterste best voor. En kunt u dat garanderen? Met één dag voorbereidingstijd? Ik sta daarvoor. Ik sta daarvoor. Ja. Ook met één dag ja. voorbereidingstijd. Nou ja, dat is dus de spanning die erop zit. En dat is ook precies waar het nu over gaat. Um, uh, dat betekent dus doorhalen. <laughs> en er zitten natuurlijk grenzen aan wat je aankunt als rechter. Um, uh, maar dat, ja, kijk, als een piloot een uh, vergissing maakt... of als een, hè, daar kun je het mee vergelijken, of een chirurg... Ja. Uh, een rechter zit in zo'nzelfde uh, spanningsveld. Je wilt gewoon kwaliteit leveren, want daar tegenover jou zit een burger. Ja. En die wil je recht doen. Ja. En, uh, dus je gaat zelf tot het uiterste om, om te staan voor waar je mee bezig bent, voor je vak. Ja. Nou ja, en dat is, dat is de spanning waarom wij nu uh, ons werk verrichten. Heb je al toeters gekocht en petjes? Wat zegt u? Heb je al toeters gekocht en petjes? <laughs> Spandoeken nou. geschilderd? Dat gaan we zien. We gaan eens dus even kijken of er budget voor is. Maar nee, ik denk dat die, dat, oh. die, uh, dat enthousiasme niet zo groot is. Als er geen budget is, dan gaan de rechters niet de straat op met toeters en petjes. Dat begrijp nee, ik. Nee, maar dat, dat past sowieso niet zo bij onze beroepsgroep. Nee. Uh, dat begrijpt u wel. Ik begrijp het. Ja. Ma Maria van der Schepop, onderweg naar Friesland voor dat gesprek met de rechters. En u bent Rekker. voorzitter van de Vereniging van uh, Rechtspraak. Ik dank u zeer. Dank u wel. De Vraag van Vandaag. Elke dag Stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Pakistan is na een reeks aanslagen van vermoedelijk de Taliban het polio-vaccinatieprogramma stilgelegd. Hoeveel polio-gevallen zijn er eigenlijk nog wereldwijd? Dat is de vraag aan Pauline Nefjes en die is van UNICEF Nederland. Halverwege dit jaar hebben we 40 gevallen van polio geregistreerd. En dat is veel minder dan een aantal jaren terug. Je moet je voorstellen dat in 19. 1988 nog 350.000 gevallen van polio uh, in de wereld voorkwamen. Er is toen een programma opgezet met WHO en UNICEF in de leiding om polio uit te bannen. En dat heeft hele goede resultaten uh, gebracht, want vanaf 2000 zitten we toch wel zo rond de 100 gevallen per jaar. Op dit moment komt het alleen nog voor in drie landen en dat is in, in Pakistan, in Afghanistan en in Nigeria. Je moet je voorstellen dat dit landen zijn waar problemen zijn... met de gezondheidszorg, met de dienstverlening. Va vaak door politieke strubbelingen of de godsdienstige onwil. En wij als UNICEF en WHO willen toch de kinderen bereiken... om te worden gevaccineerd. En dat doen we door middel van speciale campagnes. Al dus, het antwoord van Pauline Neefjes van UNICEF. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland. voor uw vraag. Wat vandaag? Gaan we terug naar Vredepeel. En daar staan nu nog de Patriots. En daarbij Harm van Attenveld. Op de luitenant-generaal Bestkazerne. Dat is de thuisbasis van het Defensie-grondgebonden luchtverdedigingscommando. Hier staan de twee Patriot-eenheden die binnenkort naar Turkije gaan. Ik loop hier een militair voertuig binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben de eerste luitenant-draaier. U staat hier te midden. Hightech. Wat is dit? Dit is de ICS, dat is een afkorting voor Engagement Control Station. Dat is de vuurleidingscentrale waarmee het p wapensysteem bediend wordt. Ja, want er gaan twee eenheden naar Turkije. Waar bestaat zo'n eenheid uit? Ja, zo'n eenheid bestaat uit uh, deze vrachtwagen waar we nu in staan. Uh, bestaat uit, bij uh, raderschermen, heel veel knopjes. Uh, ja, dit is het zenuwcentrum. Het bestaat uit de radar natuurlijk, dat zijn onze, onze ogen en oren. En het bestaat uit een aantal lounges waar de raketten op liggen. En die kennen we van televisie, dat zijn zeg maar die schuin omhoog opgestelde containers... die dan vijandelijke projectielen uit de lucht kunnen schieten. Ja, dat klopt. Ja. En Nou, eerder aan Turkije geweest? <laughs> nee, nog niet. Misschien voor vakantie? Nee, niet eens dat. <laughs> Ik loop eventjes naar buiten... Dan kom ik hier even door de herrie heen, want dit voertuig wordt klaargemaakt. En dan loop je hier uh, op dit terrein op de grens van uh, Brabant en Noord-Limburg op Google Earth. Is het uh, onherkenbaar, want natuurlijk militair. Deze ochtend iets verhoogde activiteit, zeg. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, de hoogste baas. Ja, klopt. Ik ben uh, kolonel Abma. Uh, Gisteren debat in de Kamer. Heeft u er veel van gemerkt? Ik heb er uh, best wel veel van gemerkt. Op wat voor manier? Uh, nou, gisteravond tijdens ons kerstdiner dat toch af en toe wat vragen uh, vanuit de Tweede Kamer uh, uh, ook... Wij daarvoor werden benaderd en die hebben we tijdens het kerstdiner kunnen beantwoorden. Welke vragen kwamen er uit de Kamer die u als man hier op de grond moest beantwoorden? Nou, vragen onder andere over de op opleiding en de ervaring van mijn personeel. Ervaring over hoe we daar onszelf gaan verdedigen. Mocht er wat gebeuren, dat, dat soort vragen. Ja, want eerder deze week kwam militaire vakbond AVP met het nieuws dat ja, mensen die naar Turkije worden uitgezonden deels niet goed opgeleid zouden zijn. Wat klopt er van die beweringen? Want zij zeggen dat ze dat ja, uit de boezem van het personeel zelf horen. Ja, dat is een absoluut onjuist bericht geweest. De mensen die ik naar Turkije stuur zijn allemaal opgeleid, getraind en absoluut geschikt om hun werk daaruit te voeren. Dus daar, dat is een onjuist bericht geweest. Hier ging het over 360 man, maar het worden dat 300, klopt dat? Ja, dat is eigenlijk nu wel het maximum wat we zo voorstellen. Wellicht zal het aantal nog iets kleiner worden, maar wij, wij richten ons op het getal 300 ongeveer. We kijken hieruit over de basis. Dan zie ik daar hele kolonnes, militaire voertuigen. U bent eigenlijk al helemaal klaar. Ja, wat mij betreft zijn wij gereed om de, te vertrekken. Wij zijn nog wat laatst checks aan het doen op ons wapensysteem om ook zeker te stellen dat alles helemaal groen is zoals wij dat zeggen, inzet gereed is voordat we vertrekken. Maar in principe zijn er mannen en vrouwen gereed om te vertrekken. Dan Gaat het via de Eemshaven? Ja, wij plannen op de Eemshaven omdat we zoveel mogelijk de samenwerking met onze Duitse collega's gaan opzoeken en dan is Eemshaven ook voor Duitsland de meest voor de hand liggende haven. Dan is het tien dagen varen en dan ben je in de buurt van Adana aan de Turkse Mediterranee. U was eerder in Turkije, in 2003, tijdens de Tweede Golfoorlog, toen stonden er ook Patriot opgesteld in ja, Zuidoosten-Turkije. Toen was het Diyarbakir, Adana aan zee. Dat is een mooiere locatie. Het is een absoluut andere locatie. Toen stonden we natuurlijk op de Turkse vliegbasis Diyarbakir... Uh, waarbij we toch heel erg op onszelf waren aangewezen. Nu staan we op uh, de Inchulik Air Force Base, Amerikaanse vliegbasis... met een aantal van onze mensen. Ook een aantal mensen staan daar buiten. En daar zijn natuurlijk veel meer gemakken uh, waar we gebruik van kunnen maken. Die twee systemen die daar straks dan staan opgesteld... die kunnen een soort paraplu vormen... waarmee vijandelijke raketten of vliegtuigen kunnen worden onderschept. Hoe groot is het gebied waar u luchtverdediging aan kunt geven? Ja, dat is een best groot gebied. Adana heeft een bevolking van ruim 2 miljoen inwoners. U kunt zich voorstellen hoe groot die stad ongeveer is. En die hele stad die dekken wij met onze wapensysteem af. Een no-fly-zone tot in Syrië... is dat ook afdekbaar met deze twee eenheden? Nee, absoluut niet. Uh, wij, uh, met onze wapensystemen uh, uh, kunnen wij niet boven Syrië uh, onze onderschepping uitvoeren. Dat ligt op ongeveer 100 kilometer afstand van waar wij worden ontplooid. Dus in de no-fly zone gaan we niets uh, betekenen. Wanneer bent u klaar um, ja, voor operatie daar in het veld in Turkije? Nou, op het moment dat onze uh, wapensystemen aankomen, de schepen uh, zijn gearriveerd... dan kunnen wij op het moment dat we in het uh, gebied aankomen eigenlijk binnen een dag operationeel zijn. En dat is, zal om en nabij welke datum zijn? Ergens om en nabij, 25, 26 januari, verwachten wij operationeel te zijn. Dat er maar. domein. Dank u wel. En dan nog naar Turkije. Harm van Anteveld was dat. Straks zware winter voor de inwoners van het Syrische dorpje... of stad, moet je zeggen, Aleppo. Maar 3, 2, 1, go! Deze dag. 1997. Je laat je beste vrienden toch niet thuis? Weet je wat het kost een kruis voor drie personen? Ja, je, je hebt ook gelijk. Met z'n tweeën is wel zo gezellig. <totstuk> Acteur Sacco van der Made speelde tot op zeer hoge leeftijd vele rollen in toneelstukken, hoorspelen en series, zoals uh, zojuist naast De Oude Krij in de komedie Het Zonnetje in huis. Collega Johnny Krijkamp, de jonge kraai, speelde ook jarenlang met hem. Hij haalt herinneringen op aan de meester van de kleine rol, Sacco van der Made, overleed deze dag in 1997. Sacco was uh, een brompot, maar wel een, een geestige brompot. Een uitspraak van hem was: uh, Italianen. Uitvinders van de stiletto. Toen zei ik: Jacob, maar je hebt een Italiaanse naam. Ja, dat ook nog. De Breakers, de Breakers, de Breakers! Ik kan niet al een dag een biefstuk zijn. Ik heb hier nog nooit biefstuk gehad. Nooit? Oh ja, toch, één keer. Kerstmis 1952, geloof ik, ja. Ja, ik zal het even nakijken, dat heb ik toen nog opgeschreven. Gedaan. Hij was natuurlijk bij het zonnetje in huis, maar ook de opa in uh, Wat schuift het. Dus ik heb hem uh, ja, een paar jaren intensief meegemaakt. Wat schuift het? Want er hier nog wat te halen? Ja, wat schuift het? Maar even jullie aandacht. Chantal en ik gaan trouwen. Opatje, ben je niet blij voor me? <hijen> het begint in de koffer en het eindigt in een kist. Maar verder zeg ik niks. <hijen> Ja, de meester van de kleine rol, ja, dat is zwaar. Hij is niet bekend als de grote trekker, of de grote kassamagneet. Maar een zeer, zeer goed uh, en bescheiden acteur. Op het toneel heeft hij dus ook wel grote uh, klassieke rollen gespeeld. Er is dus ook de juffrouw geschoten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is het iets om vrolijk over te zijn? Misschien acht u het niet de moeite waard, maar die kogel vloot langs mijn oren. Nou, een kogel, een kogel, geen ruzie, kinderen. U ja, heeft echt veel plezier aan het schot, hè, oom Dachelbert? Ja, nou, ik mag er graag eens pitten, erin zwemmen. Maar het liefste tel ik al m'n geld. Sacco van der Maden, hij doet de Nederlandse stem van oom Dagobert. Ja. Maar lijkt u als persoon ook op oom Dagobert? Nou, helaas niet, want ik ben... Uh... Ja, zoveel geld heb ik nee, niet. niet. Maar ik zou, er ook, uh, ik zou er ook niet zoveel werk van maken om het te krijgen. Nee, er... Dag, wat Duk heeft hij gedaan. Het was dat, dat krasserige, ja, een beetje mopperige, nooit tevreden. Altijd wat ging, je, dat ging nooit je het nooit hij. zijn. Dat was wel komisch, ja. Het was gewoon een vakman. De joker Floris van Robsenmaat. 400 Vlaamse ponden. Wilt u dat in één keer opnemen? Graag. Mijn zoon was de uitvoerend producent van het zonnetje. Daar was je bekend om. En uh, samen met Pieter Lutsch uh, vormde hij de mopper om de oude mannen in het café. Maar wij nog wat uh, pinda's. Nee jongens, uh, die hebben jullie al gehad. Ja, als ik je nou precies kan zeggen hoeveel pinda's er in een bakje zitten. Mag ik het dan houden? Dat wil ik wel eens een keertje zien, ja. Daar gaat hij. Precies een molfo. Het is niet aan iedereen gegeven om tot op hoge leeftijd zo uh, alert te blijven. Daar neem ik me spreekwoordelijk mijn hoed voor af. Johnny Kruikamp junior over de meester van de kleine rol, Sakko van der Maden. Hij overleed deze dag in 1997. Everybody needs somebody to love. The Blues Brothers waren dat 8 minuten voor tien. U luistert naar de cargo op Radio 1 in de Syrische stad Aleppo, grootste stad van het land. Maanden al het toneel van de strijd tussen de rebellen en het Syrische leger... vragen de inwoners zich nu af hoe ze in hemelsnaam de winter moeten overleven. Hulp van buiten ontbreekt, terwijl de situatie dagelijks verder verslechtert. Aart Zeeman, brandpuntcollega, goedemorgen. Goedemorgen. Net terug uit Aleppo, hoe beroerd is het daar op dit moment? Ja, het is, het is erger dan ik gedacht had. Ik had me wel een bepaalde voorstelling gemaakt toen we daar naartoe gingen. Uh, maar het is hel. Als je daar binnenkomt, uh, het is een enorme grote stad. Uh, grote delen van de stad zijn inmiddels onder controle van het vrije Syrische leger. Maar dat wordt voortdurend beschoten vanuit de lucht met straaljagers. Mensen zijn bang. Uh, we hebben tekort aan alles. De winter is daar ingetreden. Uh, ze hebben geen dekens. De elektriciteit is om maanden afgesneden. Uh, ik heb, ben van na de oorlog uh, en ik ken de beelden alleen van foto's. Maar parken worden daar uh, compleet uh, leeggehaald voor brandhout. Uh, mensen vechten om brood. Uh, er is geen drinkwater meer te krijgen. Ja, het is echt hel. Het klinkt als de hongerwinter van Aleppo. Zo is het. Nou is dat een miljoenenstad. Functioneert er ook nog maar iets eigenlijk? Um, ja, nauwelijks. Um, kijk, ik ben natuurlijk alleen in het gedeelte geweest waar de rebellen zitten. Dat is inmiddels wel het grootste gedeelte. Die stad is verdeeld in een aantal fronten. Daar wordt zwaar gevochten. Um, uh, daar liggen slaapschutters op de loer. Uh, het deed mij een beetje denken aan, aan Sarajevo in de slechte tijd. Je moet overal uitkijken waar je loopt. Uh, het, het is gevaarlijk. Burgers uh, hebben rekening te houden met de constante dreiging van, uh, van straaljagers... Um, we waren getuigen van kinderen die een spelletje speelden... Uh, van wat je moest gaan doen als er straaljagers kwamen. En net op dat moment natuurlijk hoorden ze het geluid van straaljagers... en doken ze weg onder gebouwen. Het is echt heel angstaanjagend om te zien. Ja. Die, uh, die bombardementen gaan ook maar door. Er is eigenlijk niemand die als staat nog een, een, een stroobreed in de weg ligt... Legt, hoewel de geluiden natuurlijk zijn vanuit met name het westen van Europa en de Verenigde Staten, dat het bewind nu echt op wankelen staat. Ja. Maar ja, hebben die inwoners van Aleppo daar iets aan op dit moment? Daar hebben ze absoluut niets aan en die geluiden horen ze al, al, al weken, al maanden en dat wordt voortdurend gezegd en dat is natuurlijk ook een politiek spelletje om ervoor te zorgen ja. dat de druk uh, zo groot mogelijk moet worden. Ja. Maar de bewoners daar, wie je ook spreekt, die zeggen van jullie laten ons in de steek. Kijk wat er gebeurd is. Wij, wij hebben voor onze vrijheid gevochten. We dachten dat jullie ons militair kwamen helpen. Niemand is gekomen. Jullie laten ons aan ons lot over. En nu ook nog eens humanitair. Ja, want, want wij zijn de hulporganisaties. Ik weet het niet. Uh, ik vond het heel opvallend, uh, uh, waar we ook zagen en wie we ook spraken, er is vrijwel geen hulp. Ik heb geen Westerse hulporganisaties gezien daar, en uh, het kan natuurlijk zijn dat zij ondergronds uh, uh, hulp verlenen, maar we hebben het hier nagevraagd uh, toen we terugkwamen in Nederland, omdat ik het heel opvallend vond dat daar, terwijl de nood nu zo hoog is, terwijl er nu iets zou moeten worden gedaan, ja. helemaal niets te bekennen valt, ja. uh, hebben we gevraagd van uh, waar zijn jullie? Ja, uh, nou ja, de situatie is gevaarlijk en ik wil ook niet in hun uh, afwegingen daarin treden, want het is... Is inderdaad gevaarlijk. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er meer kan en moet gebeuren dan er op dit moment gebeurt. Ja, krijgen die bevolkings um, uh, krijgt de bevolking daar in die steden überhaupt nog hulp van iemand. Niet. Ook uit eigen land. Niet van, ook niet van. Nou, nee, nee laten we zeggen, er is, er is heel weinig hulp. En die, de weinige hulp die daar komt, die komt juist van organisaties die wij liever niet hebben. Hè? Dat zijn die extremistische organisaties uh, die wel hulp komen verlenen. En waar zij uh, van afhankelijk zijn. En dan kun je wel voorstellen wat er gebeurt dan ja, degene die jou nu aan het voeden is, dat wordt jouw vriend. Ja. En dan straks moeten we weer natuurlijk HMW uh, gaan roepen... om te zeggen van kijk eens eventjes, ze keren allemaal uh, de rug toe naar het westen... en ze, keren, en, en ze zijn afhankelijk van die, van die organisaties. Ja. Maar daar zorgen we in feite zelf voor. Omdat ja. we de bewoners nu afhankelijk laten zijn van die extreme groepen. Goed. Met andere woorden, we drijven ze in de handen van de extremisten op deze manier. Um, jij zit nu te monteren. Uh, brandpunt, zondagavond kunnen ja. we het zien, hè? Kwart over tien op Nederland 2, toch? Ja, we zijn druk bezig en uh, zondag een extra lange reportage... over de hongerwinter in Aleppo. Aart Zeeman, dank Kijken dus zondagavond, dames en heren. Straks succesvolle proef met wijkverpleegkundigen dreigde te sneuvelen... in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Naar nieuws met Dorad Megens, plek bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het Radio 1 Jaaroverzicht... Welkom op het terrein van het Katshuis. De wil is er ook bij de PvdA vrijhandel uit te komen. Omdat het schip kantelt, loopt een aantal reddingsboten vast. Ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. Woensdag 26 december, tweede kerstdag. Ik ben een symbool geworden van de dingen die wij in de ruimte doen. Van ochtends 10 tot middag 6, de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. We hebben net van de familie doorgekregen dat de grensrechter overleden is. Wat er is gebeurd is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. We hebben een wereldkampioen. Stefan Groothuis is wereldkampioen. Sprint. Het geluid van 2012 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Visite, visite. Een huis vol visite. Om Joop had spontaan een krabwiels meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het later en later die. Nacht. Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de pop is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.